Adonai datgene, wat in de tijd van de richter gebeurde in Israël. Dat gebeurde natuurlijk ook in het leven van een ieder van ons. We komen allemaal in een situatie terecht... tot we wandelen op een manier... dat we eigenlijk niet zouden moeten wandelen. En dan komt er een, een richter... en die gaat herstellen wat verloren is gegaan... onder de kinderen van Israël. En ik denk mate dat je dus door de periode van de richter wandelt... ga je dingen zien tot je zegt... ja, inderdaad, ik ga mijn eigen leven weer corrigeren... want we zijn een stukje van het pad geraakt. Dus het doel vandaag... om te zien hoe Gideon... ...is vol van de geest. En vol zijn van de geest... ...is vol zijn. Datgene wat God gesproken heeft... ...dat moet in ons leven... ...en dat moet in ons levend worden... ...want als wij niet vanuit de geest... ...in gehoorzaamheid gaan wandelen... ...wie zouden het dan moeten doen? Je kunt alleen maar vanuit de volheid van de geest... ...het kennen van het woord van God... ...wandelen naar het doel... ...wat God daarvoor ingezet heeft. Dus Gideon... Is vol van de geest. En laten we kijken hoe vol wij zijn van de geest van God. Daar staat in Richter 6 vers 1. Maar de Israëlieten deden wat kwaad is. En ik heb onder is maar een streepje gezet. Ze deden wat kwaad is. De Israëlieten deden wat kwaad is. In de ogen van... Ja -wee. Ja -wee. dat is punt de wereld weet helemaal vaak niet wat kwaad is in de ogen van Yahweh ja hoewel ze het wel hebben gehoord hun geweten zal hun overtuigen zelfs al kennen ze het woord van Yahweh ja niet maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen van Yahweh ja en zij zijn een volk wat in een verbondsrelatie leeft met Yahweh ja daar hebben hun uh, voorgeslachten een verbond gesloten op de berg Sinaï en dat zouden ze doorgeven aan hun kinderen, om hun kinderen binnen dat verbond verder te laten leven. Helaas gaat er veel in fout, maar dat zien we ook in ons eigen leven. De Israëlieten deden wat kwaad is, in de ogen van Yahweh. Daarom gaf Yahweh hen over in de macht van Midjan, gedurende zeven jaar. Dus het gaat zo ver in Israël, dat God de grens openzet voor de vijand, kom maar binnen. Kom maar halen wat je te halen wil. Eten, drinken. Ze gaan dadelijk alles van het land afhalen. Ik denk als ik dit stukje lees van Gideon en wat daar gebeurt. Gedurende zeven jaar. Wanneer Israël gezaaid had. Kwamen Mithjan, Amalek, dat zijn de kinderen van Ezo. En de stammen van het oosten opdagen en trokken tegen hen op. Sloegen hun kamp op in hun gebied. Zo werkt het vandaag ook. Ze komen hier naartoe met schepen of op welke manier dan ook of met vliegtuigen en ze slaan in onze landen hun kamp op. En ze eisen datgene wat wij voor elkaar verzameld en gespaard hebben voor onze ouderen, voor onze nageslachten. Wanneer Israël gezaaid had, kwam Michan Amalek en de stammen van het oosten opdagen, trokken tegen hen op, sloegen hun kamp op in hun gebied. En wat doen ze? ...vernielen het veldgewas tot bij Gaza. Als je nou nagaat, dit gedeelte begint aan het noorden van Israël. Dus in de allerbovenste noordelijke provincies... ...en dan gaan ze zo naar beneden tot aan Gaza toe... ...maken ze het kaal. Ze vernielen het veldgewas tot bij Gaza. En lieten geen leeftocht over voor Israël. Ja, nog erger, geen schaap, geen rund of ezel. Je kan het niet sterker zeggen... Ze pakken dus alle leeftocht als ze de kans krijgen. Ze laten geen schaap, geen rund of geen ezel over van Israël. Vers 33. In geheel Midjan, nu. En Amalek. En de stammen van het oosten. Dus dat is alles wat daar aan het oosten van Israël ligt. De westkant is de kust. De oostkant is Syrië met al die landen daarbij. Geheel Mithjan nu, amelijk en de stammen van het oosten hadden zich met elkaar verenigd. Dit zijn ook verenigde naties, maar van de Arabieren. We zitten vandaag in exact dezelfde situatie. Zij waren overgestoken en hadden zich gelegerd in de vlakte van Jezreel. Wat hadden zij overgestoken? De rivier de Jordaan waren ze overgestoken. En ze kwamen dan in de vlakte, hè, ook in het bovengebied waar het meer van Genezeret ligt. Ze waren dus daar overheen gekomen en hadden zich daar gelegerd in de vlakte van Israël. Dat staat tussen haakjes erbij, bij Har Megiddo. Bent u ook wel eens in Israël geweest? In het dal van Armageddon? We zijn naar Megiddo geweest, die ligt op de top van een berg. En dan kun je zo over het hele dal van Megiddo kijken. Dan zie je dus waar dadelijk al die legers moeten samenkomen, waarvan geprofiteerd is tot het bloed tot aan de monden van de paarden komen. Dus het Armageddon, dat komt van Harmageddon. dat zal daar worden uitgevochten. Toen vervulde de geest van Yahweh Gideon. Dit is echt mooi als je iets realiseert. Mithjan, Amalek en de stammen in het oosten hadden zich met elkaar verenigd. Dus zodra dat machtsblok klaar staat om Israël binnen te vallen vanaf het noorden, staat er in vers 34, toen vervulde de geest van Yahweh Gideon. En ineens ziet hij het, maar ook de mogelijkheid om het op te lossen. Hij blaast op de horen en de Abiëzriten werden opgeroepen om hem te volgen. Abiezer betekent mijn vader is hulp. Ook leuk, hè? Tot de Abiesri te komen en tot hun te betekent mijn vader is hulp. Hij is onze hulp. Onvoorstelbaar om die als hulp te hebben. Ook stond hij boden, die Gideon, door heel Manasse en ook dat werd opgeroepen om hem te volgen. Ook stond hij boden uit door Acer, Zebulon en Naphtali en deze trokken op om zich bij hen aan te sluiten. Dat hele noorden van Israël, al die stammen van Menasse, Menasse is een van de grootste stammen. Die worden bij elkaar geroepen. Kijk, hier kun je het zien. Ase, Naftali, Zebulon, zie je? Manasseh, dat zijn twee enorme grote groepen. En dit hele bovenste gedeelte, dat wordt samengeroepen. En dat gaat door langs Dan tot aan Gaza toe. Dus heel die noordelijke kant wordt bij elkaar geroepen... om zich te verzetten tegen de vijand die uit deze hoek vandaan komt. En wat hier aan de zijkant van Israël ligt. Toen zei Gideon tot God... Indien gij door mijn hand Israël wilt verlossen... zoals gij gezegd hebt... Hij stelt God een voorwaarde. Indien gij Israël wilt verlossen en dan ook nog door mijn hand, want God had een uitspraak gedaan. Zoals gij gezegd hebt, zie ik leg een vlies wol op de dorstvoer. Wanneer er alleen op het vlies dauw zal zijn, maar het hele land droog blijft, dan zal ik weten, weten, dat is belangrijk, weten dat gij door mijn hand, de hand van Gideon, Israël verlossen wilt, zoals gij gezegd hebt. Dus het is helemaal niet verkeerd dat als je van God een instructie hoort, tot je eigenlijk zegt, is dat nou echt van u of niet? Ik wil Israël verlossen en ik wil zeker weten dat u aan mijn hand staat. Vader, ik wil het proef nemen om bevestiging te krijgen van uw opdracht. En dan gaat hij een vlies neerleggen, een vlies op de dorsvloer. En wanneer er alleen op het vlies duw zit en de rest is droog, dat is dus een wonder, dan zit hij er dan al het geloven. Dat u door mijn hand Israël wil verlossen. Zoals gij gezegd hebt. En zo geschiedde het. De volgende morgen stond hij vroeg op. Hij verong het vlies uit. Hij perste dauw uit het vlies. En het was een schaal vol water. Dan denk je, hé, dat is mooi. Het is ook echt menselijk om te zeggen. Ja, nou heb ik dit wel al gevraagd. Dan sta ik. Ja, het klopt wel. Nou, ik ga het ook nog op een andere manier ga ik het vragen. Toen zegt Gideon tot God... Lieve God, word alsjeblieft niet boos. Word alsjeblieft niet boos. Laat uw toren toch niet ontbranden tegen mij. Mag ik nog slechts ditmaal spreken? Laat mij nog eenmaal met het vlies een proef nemen. Laat nu alleen het vlies droog blijven, maar het hele land nat van de dauw. Dan denk je, ja jongens, heeft maar aan één woord van God genoeg. Ga en verslaat de vijand. Maar dat zegt God niet. God deed al zo in die nacht. Alleen het vlies was droog... maar op het hele land was dauw. Precies andersom. Twee keer een rechtstreeks antwoord van God... wat gewoon een natuurverschijning is. Want het kan niet. Richteren 7 vers 1. En Jerubaal, dat is dus de andere naam van Gideon... stond op in de vroegte... Met al het volk dat bij hem was en zij legden zich bij de bron Garot. De legerplaats van Mithjan lag ten noorden van hem, gezien van de heuvel Morre in de vlakte. Zij kom vanuit de heuvel, zo de vlakte in kijken en hij zag het hele leger. Yahweh zegt tot Sir Gideon. komt hij weer. Wie spreekt er? Yahweh zei? Ik denk wat Yahweh in de Bijbel zegt, totdat net zo krachtig is. We horen wat zegt jawe en wij moeten het gaan doen. We gaan ook ervaringen maken. Jawe zei tot Gideon: er is te veel krijgsvolk bij jou. Gideon, hij had net al die mensen verzameld. Uit al die streken had ze Ik denk dat ze misschien wel de 30.000 man bij elkaar hadden. Dat was tenminste een leger waar hij mee tegenaan kon. Er is te veel krijgsvolk bij jou, uh, Gideon. Dat ik Midian in hun macht zou geven. Je hebt veel te veel mensen. Ik ga het volk van Midian niet in het hand van die 30.000 Israëlieten geven. Is toch geen kunst om zo te overwinnen? Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen. Zeggende mijn eigen hand heeft mij verlost. We zijn met 30.000 man bij elkaar. We hebben onszelf verlost. En daarmee eigenlijk suggererende we hebben God helemaal niet nodig. We zijn met genoeg mensen. En God wil dat helemaal niet. Typisch toch, hè? Ik denk, hé, hey, dat is ook leuk. In Efeze staat een uitspraak. Door genade zijt gij behouden. Hé. Hey, door geloof. Dat niet uit jezelf. Het is een gave van God. Dus de behoudenis komt van God. En als we geloven tot de behoudenis van God komt. Dan ga je doen wat je moet doen. Door genade zijt gij behouden. Dat werkt door het geloof want dan ga je dus ook doen wat God zegt dat je moet doen. En dat is niet uit jezelf. Nee, het is een gave van God, want hij heeft het gezegd en jij ontvangt het en je gaat er naar handelen. Het is niet uit werken. Nee, op dat niemand ruime. Maar het is een genade van God. En je zou het door geloof moeten oppakken en gaan. En het wonderlijk is Gideon die doet het op deze wijze. Dus de tijd van Gideon is niet anders als onze tijd. We moeten dus horen en we moeten door geloof handelen. Richter 7 vers 3. Nu dan, zegt hij, roept een aanhoren van het volk. Wie van jullie is bang? Wie bang is en beeft, hij keert terug en hij sluipt weg, zegt hij. Trek niet gelijk massaal achter achteren toe van we gaan weg. Nee, zegt hij, draai om en sluipt dan zachtjes weg. Wie bang is en beeft, keren terug en sluipen weg van het gewerkte Gilead waar ze zijn. Toen keerden er 22.000 van het krijgsvolk terug. Er bleven er 10.000 over. Dus hoe groot was het leger? 32.000 man. Er bleven er 10.000 over. Maar Yahweh zegt tot Gideon. Er is nog te veel krijgswolk. Doe het afdalen naar het water. Dan zal ik hen daar voor u schiften. Ik ga nu scheiding maken. over die laatste 10.000 man. En ieder van wie ik u zeggen zal. Zegt Yahweh. Deze zal met u gaan. Dus hij gaat aanwijzen. Wie er met hem meegaan. Die zal met u gaan maar ieder van wie ik u zeggen zal deze zal niet met u meegaan die zal niet meegaan dus hij gaat ze dadelijk schiften en hij zegt gaan jullie maar naar huis Een raar idee want ze weten tot ze tegenover een machtig leger van de te staan en tot het dadelijk zo'n enorme lading van dat leger naar huis gestuurd gaat worden vader die zal het zeggen deze zal niet met u meegaan die zal niet meegaan. Toen deed Gideon het volk afdalen naar het water. En Yahweh zei tot hem. Al wie met zijn tong het water slurpt als een hond. Die zult gij afzonderen van al degene die op hun knieën gaan liggen om te drinken. Dus degene die water... Eigenlijk worden dat degene die God uitverkiest. Typisch. Nog een keer. vers 6. Het getal nu van degene die slurpte met de hand aan de mond bedroeg 300 man. Maar al de overige volk ging op hun knieën liggen om water te drinken. Dus het waren die 300 man... Hè? Ja, dat is dan niet netjes om zo te drinken. Haal maar even je veldfles uit je tas in. Hè? Nee, het was een bepaalde mate van een, van een, van een mannentype... Wat slurpt. Dat moet je thuis dus niet doen. Dan zeg je meisje. Zit niet zo te slurpen. Ik vind het heel leuk dat het zo werkt. Nou. We gaan verder. Vers 7. Toen zei Yahweh tot Gideon. Moet je kijken hoe vaak deze zin in zo'n hoofdstuk staat. Toen sprak Yahweh tot Gideon. Deze man die werd rechtstreeks aangesproken door God. Er zat geen profeet tussen of zo. Nee Gideon. Hij is een richter. Hij hoort rechtstreeks de roepstem van God. Dan zegt Yahweh tot Gideon. Door de 300 mannen die geslurpt hebben, zal ik u verlossen. Ik, zegt Yahweh, zal Mithjan in uw macht geven. Maar al het overige volk kan heengaan en ieder naar zijn woonplaats. Nou, dat is nog een keer een bevestiging. God zegt, het, is nog een keer. Echt waar. We gaan het doen... Uh, Gideon. Ze konden van bovenuit, konden ze dat hele leger zien met hun tenten, hun mannen, de bewapening, alles. Ik zal Mithjan in je macht geven. Daarop namen zij de teerkost, dus het eten, de horens van dit volk met zich mee. En alle mannen van Israël liet hij heen gaan. En ieder naar zijn tent, maar die 300 mannen. ...hield hij bij zich. 300 man tegenover een gigantisch leger. De legerplaats nu van Michan ...lag beneden, hem in de vlakte. Dus hij kon het zien. Hij kon ook zien waar hij met die 300 man naartoe moest gaan. Ik dacht, ja, dit is onbegonnen werk. In die nacht zei Yahweh tot Gideon... ...en ik vind dat een hele bijzondere uitspraak. Hij zegt, sta op... ...val de legerplaats binnen want ik heb die in uw macht gegeven. Terwijl je dat ziet, een gigantisch leger, en hij zegt, sta op, ik denk dat Gideon er nog niet klaar voor was. Hij heeft wel die proeven gehad, met dat kleedje droog, kleedje nat, weet je wel, en de opdracht van God om te gaan, en God die laat hem nog een keer dat hele leger zien, die nacht zei Yahweh tot hem, sta op, val de legerplaats binnen, want ik heb die in je macht gegeven. Dat is gigantisch, die enorme lege plaats. Hoe kan je het met 300 man doen? Ze kunnen nog maar nauwelijks met 300 man, denk ik, het helemaal omvatten. Indien gij echt de bevreesd zijt... Kijk, God die weet dat. God die weet dat Gideon zijn stem hoort. En hij realiseert zich dat het niet mogelijk is. En die denkt ook, mijn God, dat kan toch helemaal... Moet ik daaraan beginnen? En, en, en nou nog maar met 300 man... Hij zegt, als je nou bevreesd bent om die binnen te vallen, daal dan maar af met je dinapura naar die legerplaats. Dat is ook wel zo'n Stik Stiekem kruipen door de bosjes heen om bij de lege plaats van je vijand te komen. Daar staan ook wachters hè, met hun speren, met hun geweren, pijlen, en boog, hun zwaarden. En dan zegt hij nog, als je bevreesd bent om binnen te vallen, ja, ik ben hartstikke bevreesd. Dan zult gij horen wat zij zeggen. Dus het was nodig voor Gideon om te horen wat de vijand zei. Dat gaat God gebruiken. Daarna zullen uw handen gesterk worden. Je zal bij de legerplaats binnenvallen. Toen daalde hij met zijn dinapura af tot aan de voorposten van de strijdmacht in de legerplaats. Dus dat is sluipen door het duister. Mithjan nu... En Amalek. En al de stammen van het oosten lagen in de vlakte. talrijk als sprinkhanen. Hun kamelen waren ontelbaar. Ze waren als het zand aan de oever van de zee. Zoveel kamelen. Toen Gideon aankwam. vertelde juist een man een droom. aan zijn makker. En zei: Joh, ik heb een droom gehad vannacht. En die Gideon met zijn maagje zit achter die tent waar ze net binnenkomen. Hij zegt. Zie, een gerstenbrookkoek rolt de lege plaats van Micham binnen. Kwam tot aan de tent, stootte die om, zodat ze neerviel en keerde ze ondersteboven en daar lag de tent. Dus, een brood naar beneden toe, tent ondersteboven. Toen antwoordde zijn makker en die zegt, ja, dit is niets anders dan het zwaard van Gideon. Terwijl Gideon buiten de tent met zijn maatje zit te luisteren. Dit is niet anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van Joas, de Israëliet. God heeft Mithjan en zijn gehele legerplaats in zijn macht gegeven, zeggen de jongens in de tent. Nou, hoe kan het nou nog leuker horen als je Gideon bent en je komt bij de tent van je vijand en hij ziet dat God ze een droom geeft. Ik zal denken dat die droom wel bij al die mannen is geweest in al die tenten. Ik denk dat ze allemaal dezelfde boze droom hebben gehad. En tegen elkaar zeiden: Joh, hoe kan dat nou toch? Heel dat leger wordt benauwd van de reactie van dat brood wat gaat vallen op dat leger. Zodra Gideon dat verhaal van de droom en de uitlegging daarvan gehoord had, boog hij zich in aanbidding neer. Hoe vind je dat? Hij staat te luisteren bij die tent. En hij gaat op zijn knieën en hij buigt. Hij zegt: mijn God, ik dank u wel. Ik heb gezien wat uw plan was. Ik weet dat volk bibbert van me. Ik ga mijn mensen halen en ik ga vallen. Mooi hè? Daarom keert hij terug naar de legerplaats van Israël. Hij zegt, staat op, Yahweh heeft de legerplaats van Michan in je macht gegeven. Er was geen twijfel mogelijk met zijn 300 man. Staat op, zegt hij, dat hele leger is in onze hand. Nou, ik denk dat het voor die 300 man ook niet meeviel. Maar ja, je hebt maar één leider en die wordt door Gods geest geïnspireerd. We zullen hem moeten volgen. Hè? Toen verdeelde hij de 300 man, dus hij gaat organiseren, in drie groepen van drie keer 100. En gaf hun allen horens, dus chauffards, en lege kruiken in de hand met fakkels daarbinnen in de kruiken. En hij zeide tot hen, gij moet op mij letten en doen als ik. Zie, wanneer ik aan de buitenrand van de legerplaats gekomen ben, doe dan als ik. Wanneer ik dan op de hoorn blaas en alle die bij me zijn, dan moet ook gij op die hoorns blazen. Zodra je de hoorn hoort, eigenlijk kun je zeggen, zodra je de stem van God hoort of van de leider hoort, iedereen pakt zijn hoorn op. En blaas de rijk achteraan. Wij moeten het ook doen. We horen de woorden van Yahweh en van Yeshua. En we bezuinen dat rond. En de vijand zal benauwd worden. Wanneer ik op de horen blaas met alle die bij me zijn. Moet ook gij op de horns blazen. Rondom de gehele lege plaats En roepen voor Yahweh en voor Gideon. Die mensen hebben zich echt bulten geschrokken. En dan al die brandende fakkels, die klinkende kruiken. En dan er wordt er maar geschreeuwd voor Yahweh en voor Gideon. En al die mensen hebben een droom gehad in hun tent. Dat Gideon die komt als een brood en die maalt alles weg. Ze hebben die angstige droom gehad. En ineens de herrie om dat hele kamp heen. Gideon nu en de honderd mannen die bij hem waren, een derde van die groep... ...kwamen aan de buitenwand van de lege plaats ...bij het begin van het middelste nachtwaken. Ja, maar zeg maar de middelste, dat is nu of tussen twaalf en drie. Toen men juist de wachtposten had uitgezet... ...toen bliezen zij op de horens... ...terwijl de kruiken stuk sloegen... ...die zij in de handen hadden. Zo bliezen de drie groepen op de horens. Braken de kruiken stuk hielden in de linkerhand de fakkel en in de rechterhand de horens om op te blazen. De fakkel omhoog en de horens om te blazen. Het zwaard van Yahweh en van Gideon. Precies zoals de Heer gezegd had. Daarbij bleven zij staan, ieder op zijn plaats. Rondom de legerplaats. Maar het gehele leger ging op de loop... En vluchten als schreeuwend. De schrik zat er zo in. Door die rotdroom die ze hadden gezien. En nu dachten ze. Nou gaat het komen. Hij rolt als een wals. Met het hele volk over ons heen. Maar ze waren maar met 300 man. Ze vluchten als schreeuwend. Schitterend. Terwijl nu de 300 op de horns bliezen. Richtte Yahweh. In de gehele legerplaats. Het zwaard van de een tegen de ander. Ze maken elkaar af. Daar moet je op rekenen dat als mensen je aanvallen, spreek gewoon de waarheid van God. Uiteindelijk zullen ze elkaar de hersens inslaan. Het leger vluchtte tot Bet-Hassita in de richting van Serera. tot aan de oever van de Abel-Megola, boven Tabat. Helemaal naar boven toe. Weg uit Israël vandaan. Ze zijn ze. Enorm geschokken. Die hebben we weer. Het is door genade dat ze behouden worden van de vijand. Het is door geloof. Dat is niet uit hunzelf. Het is een gave van God. Hij drijft ze uit. Alleen jij moet geloof hebben in de woorden van God. Het is niet uit onze werken. Want dan hebben wij om te roemen. Dat geldt precies voor die Gideon. Hij moest gewoon in het geloof handelen. Ook kan hij het niet overzien. Hoe kan je met 300 man zo'n gigantisch leger op de vlucht jagen dat hoeft ook helemaal niet het is God die het voor je volbrengt vers 32 van hoofdstuk 8 Gideon de zoon van Joas stierf in hoge ouderdom mooi hè? dus hij heeft nog een lang leven gekregen het lijkt wel een sprookje en nadat Gideon gestorven was oh wat staat er nou toch gingen de Israëlieten opnieuw overspelig de Baals nalopen... en maakten Baal berit tot hun god. Dus Baal... dat is een heer, maar niet God. Baal berit, hoe krijgen ze het verzonnen? Ze hebben een verbondsgod gemaakt. Ja, een afgodsbeeld. En die zeggen ze, dit is onze verbondsgod. Dus... Israëlieten gingen opnieuw overspelig de baas, hun heren nalopen en maakten een heer van het verbond tot hun god. Maar niet Yahweh. De Israëlieten dachten niet aan Yahweh, hun god. Ik kan het echt niet snappen dat wij zulke simpele dingen hebben geleerd door het verleden heen. Dat we zeiden, ja maar dit is de waarheid. Wie zou nou nog van die waarheid af willen? He? De Israëlieten dachten niet... Aan Jawe, hun God. Die hen uit de macht van al hun vijanden rondom gerid had. Hier sla je toch met stomheid en verbazing. Nou in Korinthe staat het nog zo. Hij zegt dit is hun overkomen. Tot een voorbeeld voor ons. Het is opgetekend ter waarschuwing voor ons. Over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Dus van deze dingen... Zegt Paulus al, we moeten ervan leren van al die dingen die hun overkomen. Daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Ook ons kan het overkomen. Wij hebben geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Dus je kan nooit zeggen, oh, de duivel is zo machtig geweest, je kon niet anders. Ja, dat is onzin. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking. Die is er niet voor ons. Te want God is getrouw. Die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Dus zelfs God is zo trouw. Hij zorgt ervoor dat wij niet boven ons vermogen verzocht worden. Dus al zijn we nog zo in het vlees. Want ik ben zo boos. Dat komt niet uit de geest van God. Maar God zegt hier wel. Ik ben zo getrouw, Ik zal niet, niet gedogen dat je van boven vermogen verzocht wordt. Hij zal het niet tolereren. Want hij zal met de verzoeking, want die komt, ook de uitkomst zorgen. Zodat jij er tegen bestand bent. Die verzoeking komt echt. Maar die komt niet van God. God verzoekt niemand. Als we verzocht worden, worden we verzocht uit onze eigen begeerte, zegt Jacobus. En als onze eigen begeerte bovenkomt en we focussen op datgene wat we begeren. Dan gaan we het gewoon halen. Hij doet precies wat God zegt. Hij gaat met een klein leger tegen het grote leger aan. En dat is een beproeving voor hem. Hij doet het en God geeft hem de overwinning. Wij worden ook beproefd in ons leven. We zeggen nou, nu willen we nooit meer zondigen. Het eerste wat voor je neus komt... is een begeerte die in je hart zit. Dan denk je zo... ja, dat heb ik altijd wel begeerd. Maar je wordt er toch voor bewaard om te zeggen nee. Je zou de zonde... je zou het liegen of stelen of andere dingen... dat zou je eigenlijk niet meer willen. Zeg, nee jongens, gaan we niet doen. Je krijgt de kracht... Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Want God is getrouw. Hij zal niet gedogen dat je boven je vermogen verzocht wordt. Zeg dus nooit, ik ben zo boven vermogen verzocht, toen ben ik gaan pikken. Dat is echt niet waar. Je bent 100% schuldig als je gaat pikken. Ongeacht welke zonde dat je gaat doen. Je eigen begeerte begeert vaak wat vlees is. En toch zeg je, ga ik niet meer doen. Vroeger deed ik het makkelijk... Dat gaat niet meer. Vroeger dacht ik, ja, je kan best wel een keertje liegen. Je, je bidt samen ze weer God. Je zegt, ik heb gelogen, ik heb spijt. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Dank u wel voor de vergeving. Nou, dat is een leugenverhaal bij elkaar. Dat is van tevoren bedacht. Oh, dan ga ik het zo doen. Zo werkt het helemaal niet. Ik zal niet gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij, Abba Yahweh, zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Zodat je er tegen bestand bent. En ik moet eerlijk zeggen, sinds we de waarheid kennen, alle verzoeking die op je weg komt, je voelt het, je ziet het, en toch zeg ik, ga weg. Waarom moet ik met een verzoeking scheiding maken tussen God en mij? Want we weten hoe Gods houding is als we hem bedriegen, terwijl die erbij zitten kijken. Neem nou eens wat onreins, neem een stuk varkensvlees wat je aangeboden wordt om te eten. Je gaat toch niet meer aan een varken zitten knagen? Nee. Dat doe je niet meer, want dan denk je: ja, ik ga God een zegen vragen aan de maaltijd. Heer, zegen deze spijzen. In de naam van Jezus. Amen, weet je En dan ligt er een varken. Ja, dat gaat helemaal niet. Daarom dan, mijn geliefde, noemt hij ons, hè, die Paulus. Daarom, mijn geliefde, ontvlucht die afgoderij. Want als je zegt: ik ga toch varkensvlees eten. dat is afgoderij, want God zegt: je moet het niet eten. Maar zo ligt het met vele zaken waarvan God zegt: doe nou het goede. Van het goede te doen is geen einde. Maar van ongerechtigheid, die gaat hen verderven. He? Ontvlucht de afgoderij. Daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Amen? Daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Ook wij die menen te staan, moeten toch toezien als de begeerte komt. En de uitdaging komt er wel op opzij. Het is zo leuk om dat te doen. Heb je het één keer gewonnen? De tweede keer gaat makkelijker. En de derde keer nog makkelijker. En de vierde keer zeggen we blijven die verzoeken. Nou, ik wil. hè, worden een beetje grootmoedig van. Maar het is goed. Daarom, lieve mensen, als je meent te staan, zie je toe dat je niet valt. Amen. Amen. Prins de Heer.